In het graf lagen geen stoffelijke resten meer, maar er werden wel verschillende kostbare voorwerpen gevonden, onder meer juwelen van jade. De Rolling Stones hebben in Parijs gisteravond een onaangekondigd concert gegeven. De band, waarvan de leden inmiddels allemaal rond de 70 zijn, speelde een uur voor een klein publiek. Volgens Twitterberichten verwonderde het zanger Mick Jagger dat nog niemand een stoel nodig had. Het concert was een verrassing voor de Parijzenaren... en de prijs van de kaartjes ook. Toeschouwers konden naar binnen voor 15 euro. Bij de concerten van de Stones in Londen volgende maand... kosten de kaartjes honderden euro's. Het weer vannacht vanuit het noorden opklaringen. Morgen afwisselend zon en wolken. Langs de kust kans op buien. Het wordt zo'n 9 graden. Ook in het weekend koud najaarsweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Ron Vergouwen. Ja, Welkom bij het tweede uur van Nachtzuster... Zoals gezegd, zonder Astrid. Die uh, ligt lekker lui op een zonnig strand. Tenminste, uh, dat hoop ik voor Maar we blijven op zoek gaan naar antwoorden op grote en kleine vragen. En die kun je blijven stellen via ons gratis nummer 0800 1121. En uh, ja, vragen die we binnenkregen. Nou, we hebben een vraag gehad over eurobiljetten. Nou, die hebben we waarschijnlijk wel opgelost. Uh, maar er is ook nog een vraag over: wat gebeurt er met het geld als alles geautomatiseerd wordt in de wereld? Want moeten we dan nog werken? En ja, hebben we dan nog geld nodig? Uh, verder hebben we een vraag over huismeid. Bestaat huismeid nog? Nou, we hoorden net al, dat bestaat nog. Maar heb jij het wel eens gehad? Dan mag je ook nog even bellen. Um, en we hebben een vraag over zondagsrust. En radio en tv, allemaal op, uh, in de, de, de gelovige gebieden van Nederland. Hoe moet je dat interpreteren als je gelovig bent? Um, daarvoor mag je ook bellen. En hoeveel wapens krijg je per wapenvergunning? Is het per persoon of is het per wapen? En kun je daar dan de hoeveelheid munitie aan aflezen? Allemaal vragen die spelen bij onze luisteraars en waar we hopelijk antwoorden op gaan krijgen. Maar eigen vragen, dat mag natuurlijk ook nog steeds 0800 1121. Gratis nummer en mailen dat kan ook nachtzuster.omroepmax.nl Norwegian Wood van, uh, van de Beatles was dat. Uh, we gaan naar uh, Daniel. Daniel, goedenacht. Goedenacht. Wat kan ik voor je betekenen? Ik heb een vraag. En die gaat mij persoonlijk even aan. Uh, ik heb bijstand aangevraagd, 14 dagen geleden. Mm -hmm. Omdat ik ziek ben en geen uitkering krijg. Nu zegt de gemeente... Ja, maar u heeft nog een staakkerven staan en die is, naar mijn zeggen, een duizendje of vijf waard. En eh, daar willen wij een taxatierapport eerst van hebben. Nu zeg ik, ja, ik heb geen geld meer, ik kan geen taxatierapport laten maken. Dus, zegt de gemeente, dan krijg je ook geen bijstand. Nou bestaat er ook in Nederland een wet die zegt van niemand mag onder het bestaansminimum komen. Ja. En dan zit ik dus met een dilemma. Ik zit dus onder het bestaansminimum, want ik heb dus geen geld. Ik krijg geen geld, dus ik kan geen eten meer kopen. Maar ik krijg dus ook geen bijstand. En welke wet geld nu in Nederland? Dat is inderdaad een, uh, een stevig dilemma waar je in zit. Hoe, mag, ja. ik, mag ik vragen hoe je in de bijstand bent gekomen? Uh, nou, dat is een heel verhaal. Daar zullen we ons niet mee vermoeien, maar ik ben nu gewoon ziek. Uh, ja. Uh, uh, ja. Ik krijg dus geen ziektewet, want ik heb niet gewerkt, uh, want ik ben hiervoor zelfstandig geweest. Ik heb niks meer. Dus uh, heb ik na veertig jaar werken eens even gedacht van nou, nu heb ik toch wel recht op bijstand om even een paar maanden bij te trekken. Uh, dus, en dan weer gewoon aan de slag te kunnen. Maar ja. niet dus. En die staak, daar moet je dus een, een taxatierapport uh, voor laten maken? En dat, uh, nou ja, ik, ik heb dat zelf wel eens gedaan met een huis, dus dat, dat, dat kost weer... Uh, nou, wat, wat is het met een caravan? Ook een paar honderd euro misschien? Het uh... kost een paar honderd euro. Ja. ja nee, en ik... u zegt, van, dat kan ik niet betalen en ik wil hem graag kopen. Als morgen iemand een paar duizend euro biedt, dan is hij van mij weg. ben ik ook wel even uit de torens. Maar ik zit nu in een dilemma van, dat gaat niet, ik heb daar het geld voor... Maar ondertussen kan ik het ook geen eten meer kopen. Hè? En dan hebben we het over de briefjes met het tekentje ervoor. Nou, oké, okay, ik heb nog een briefje van 5 euro, maar dan houdt het ook op. Ach, ja. Ja, Daniel, ik, ik snap jouw dilemma. En ik vind het een, uh, een goede vraag. Dus ik hoop dat er nog uh, financieel uh, specialisten uh, uh, luisteren. Nou, of ja, mensen die, weten, de, die, die, die, de, die de, de, de wet. De de ja, die de wet kunnen interpreteren en uh, weten wat er, nu, wat er nu geldt voor jou. Ja heb ik nog wel even iets over de huisstofmeid? Ah, we hebben nog een, uh, een deel 2. Ja, de huismeid. De huismeid. Geen last van, hoop ik? Elk huis voor. We hebben hem allemaal in ons bedje liggen. En de een is er gevoelig voor en de ander niet. En dan kijk ik vooral naar astma-patiënten, douwworm-patiëntjes. Uh, Die hebben er heel erg veel last van. Ah. En uh, we hebben hem allemaal. En gewoon het devis is, lekker je bed luchten... Uh, je bedden goed op tijd wassen, je bed keren... stofzuigen, zoals ik al heb gehoord. Maar we hebben hem allemaal. Alleen de een heeft er last van. En alle andere middeltjes. Mm -mm, ik geloof er niet in. Ik heb zelfs twee kinderen met dauwworm gehad. Uh, en heel veel ellende ermee. Maar heel veel luchten. En dus eventueel zo'n middeltje kopen. Want uh, Ton die die kwam dus op de vraag... omdat hij in een, in een reclameblaadje ja, iets zag... voor dat, uh, een middeltje, middeltje middel... tegen huismeid. Geloof ik echt. Wees gewoon een beetje uh, op zijn Belgisch zegt, proper ja. op je bedje en uh, luchten, heel veel luchten, s'morgens, vroeg, gewoon de ramen open, frisse lucht erin, bedje keren, bedje stofzuigen en bedden verschonen. Ja. Dus het is inderdaad gewoon, ja, hoe ben je er gevoelig voor? Dat is eigenlijk het belangrijkste, want misschien zit je huis wel vol met huismijt. ook als je niet netjes bent, maar heb je er totaal geen last van. En iemand ja. anders, die is heel proper, heel netjes en heeft er ontzettend last van. Last van en die moeten alles aan doen, ja. maar we moeten ons niet meer zorgen maken dan de is. Dus heb je er geen last van? Hoef je die middel ook echt niet te kopen? Nee. Klinkt heel logisch, dus eh, nou ja, ik misschien dat we daarmee de vraag wel kunnen afsluiten, maar misschien dat er nog iemand reageert eh, die misschien nog een aanvulling hierop heeft. 0800 1121. En eh, en jouw vraag natuurlijk, hè? Ja, ik, ik zou graag uh, daar een aantal meningen of uh, reacties op hebben. Ja, ik maar hoop het ook voor je. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor heel veel andere dingen die ermee zitten. Ja, nou in ieder geval in eerste instantie voor jou, want het, uh, het lijkt me een uh, vreselijk, ja inderdaad, een, een dilemma waar je in zit. Ja, nou. We Goed, oké okay, Daniel, dankjewel voor het bellen. Graag gedaan, oké. Okay. Dat was Daniel 0800 1121 en mailen mag uh, dat is nachtzuster.omroepmax.nl uh, En iemand die ook gebeld heeft, dat is uh, Kees. Kees, goeie morgen, goeienacht. Goedenacht, goeiemorgen. blijft altijd in discussie. Hey. Ja, ik wilde reageren op uh, die zondagsrust. Ja. Uh, het is op, op zich heel simpel. <klaars> uh, ik kom mezelf terug. Oh, We gaan even kijken of we daar wat aan kunnen doen. En ik praat gewoon door. Praat gewoon door. Uh, de zondagsrust. God heeft een wet gegeven. Mm -hmm. En daar staan een aantal geboden in. Het wordt vaak uitgelegd als verboden. Je mag dit niet, je mag dat niet. Maar het zijn geboden om rustig te kunnen leven. En er staat bijvoorbeeld in uh, niet stelen, niet, ver, uh, niet moorden. Maar er staat ook in dat je op de zondag uh, rust mag hebben. Nou, je gebruikt straks al het woord interpreteren. Uh, en daar gaat het feitelijk om. Want als je naar de Joden gaat kijken, die zijn heel strak erin en die doen op zondag helemaal niks. Uh, die doen absoluut geen enkel werk. Uh, protestanten gaan daar wat uh, uh, meer naar de uh, geestelijke wet mee om. En dat betekent dat uh, als iemand uh, een, do een dokter nodig heeft, kan hij hem gewoon bellen. Heeft iemand een ambulance nodig, kan hij hem gewoon bellen. En die komen gewoon, ook al zitten daar christenen op. Uh, alleen het is een dag om een rust te mogen hebben. Uh, als, uh, als ik, uh, ik ben een SGP stemmer, ik ga uh, op kondigde rust. rusten, wij gaan naar de kerk. Ja. We zitten met het gezin bij elkaar, uh, kletsen wat, uh, wandelen desnoods wat. En als iemand een hond hebt die uh, blinde glijdenhond is, dan uh, kan die hond die uh, persoon gewoon uh, vervoeren. Ja, yep. probleem. Ja, nee, dat, dat, uh, da, daar gingen we ook wel van uit. Maar de vraag is inderdaad van ja, hoe ver moeten we dit uh, interpreteren? Uh, dat is inderdaad de vraag. Dat is, dat is natuurlijk ja, ook voor uh, iedereen om, verschillend. Om het nog even duidelijker te stellen, in het Nieuwe Testament is de Heer Jezus op zondag, uh, heeft op zondag een aantal mensen genezen. En daar had hij met de Joden in zijn omgeving heel veel problemen mee. Want die zeiden van dat mag niet. Hmm. Uh, en hij heeft gewoon uh, het voorbeeld gegeven van uh, als iemand hulp nodig heeft. Dan kun je dat gewoon op zondag uh, geven. Als mijn uh, buren op zondag uh, de was ophangen, zal ik daar absoluut niks van zeggen. Maar gaan ze lopen zagen of heel veel herrie maken, dan zal ik proberen uit te leggen. Nou mensen, ik zit lekker in mijn tuin, uh, graag wat rust, kunnen we daar uh, wat overleggen. Ik ben eigenlijk ook wel blij met die vraag van Richard dat hij hem zo stelde. Want je kan ook zeggen van nou, uh, christenen zijn ouderwets en middeleeuws en uh, noem maar op. Ja. Maar goed, hij, uh, hij informeert daarnaar en dat vind ik wel heel prettig. Dan uh, kun je toch met elkaar dat overleggen. Ja, het is heel goed om, om af en toe die discussie te hebben. Ja. Want uh, nou ja, voor, voor, voor een aantal mensen, ook voor jou, is het dus ook gewoon ja, zonder gerust. Uh, als het kan, houden we die in ere. Ja. Maar als het niet kan, dan doen we het ook niet. Of tenminste, nee, dan, dan, zelf... dan begrijpen we ook dat mensen dat niet doen. Zoals nou ja, een goed voorbeeld is die dokter. Om, om het nog uh, duidelijker te stellen, uh, ik heb vroeger bij de politie gewerkt... En ik uh, werkte dus ook op zondag. En bepaalde dingen, zoals uh, vergaderen of zo, daar leek uh, nou, ik in principe niet aan mee. Als dat, uh, of het moest heel nodig zijn. Maar uh, ja, gewoon, als er een ongeval was, dan ga je er gewoon naartoe. Uh, Servions, die we ook gewoon mee. Je kan niet op pad gaan, en zeggen, maar, nou, we stoppen. Nee. En we gaan maanden de verder. Nee, ja, voor het ene beroep kan het wel en het andere niet. Maar dat is, uh, dat is overal zo lijken. En dan over de televisie. Uh, ja. ja, dat is ook heel verschillend. Er zijn mensen die hebben geen radio en geen televisie. Je hebt mensen die uh, hebben alleen radio. En je hebt mensen die hebben ook uh, televisie. Uh, en daar heb je ook weer het interpretatieverschil. Uh, ik zelf heb geen televisie. Ik heb er ook geen behoefte aan. Wat heerlijk. Uh, en ik mis ook niks. Ik ben uh, van alles op de hoogte. Maar ik heb wel radio. Ik heb wel internet. Ja. Alleen... Uh, ik gebruik internet niet als een televisie en uh, volg gewoon uh, dus ook lang niet alles. Uh, maar wat ik nodig vind uh, voor mezelf, dat, uh, dat volg ik wel. En ik geloof niet dat ik achterlijk ben. Nee, nee, absoluut. <laughs> Zo kom je in ieder geval niet over. En ik snap het nee. inderdaad, je gebruikt internet voor, voor noodzakelijke zaken. Uh, ja, maar je... net zoals een ander. Ja, precies. Maar wat heerlijk dat je geen televisie hebt. Dat, uh, dat, dat hoor je steeds minder vaak. Of tenminste, nou, minder vaak. Nou, ik zal ik je heel eerlijk vertellen, toen ik... Uh, uh, op mezelf ging wonen. Toen was ik uh, bijna geen christen. Mm. Althans uh, ik ben wel zo opgevoed, maar ik moest er niets van, uh, van hebben. En toen zat ik uh, s'avonds uh, in mijn eentje uh, in huis en toen keek ik uh, dus veel televisie en ik werd wakker om een uur wel of elf als dat beeld begon te sneeuwen. En ik vond het zo gigantisch uh, geestdodend dus ik heb dat ding weggedaan. En uh, later ben ik... Uh, ...bij de kerk gekomen en mocht ik de Heer Jezus volgen. Maar ik, uh, ik mis de dingen absoluut niet. En als ik sommige gezinnen zie waar ze de hele avonden voor zitten... ...en als ik in mijn eigen gezin kijk waar ik opgegroeid ben... ...dat we een ruzie kregen over waar gaan we naar kijken. Ja. Wordt het sport of wordt het een, uh, een soap? Nou, dat, dat heb wij hier thuis niet. Nee, nou, ik, uh, soms ben ik wel jaloers op je. Uh, uh, misschien een vaste Radio 1 luisteraar, die herkent mijn stem. Ik heb op zondagmiddag een, uh, een rubriek die gaat over televisie. Dus ik, uh, okay. <laughs> ik, ik, ik, ik kijk de hele week televisie voor mijn werk. En er zijn een aantal mensen die vinden oh, dat fantastisch. Die zeggen, oh, ja. wat, wat leuk dat je dat voor je werk doet. En anderen die zeggen, oh, wat vreselijk dat je dat moet doen. En de ene ja. week uh, is het wat leuker dan de andere week. Um, ja. Maar, maar, het, maar, het, maar even een laatste opmerking over Richard. Uh, ja. Ik vind het prettig dat hij het toch zo stelt. Uh, ik weet niet of je het toevallig gevolgd hebt... dat uh, Claudia de Brij en Kees van der een hevige woordenwisseling hebben gehad. Ja. Wat uh, Bouten uitspraken zijn gedaan. Heb ik gezien. Nou, die gaan ook met elkaar koffie drinken. En ik denk dat dat de beste oplossing is. En dan ja. hoef je het niet eens te worden. Maar als je maar naar elkaar luistert... Gewoon de dialoog met elkaar aangaan. Ja. En ja, begrip hebben voor elkaar standpunt. Maar kijk, kijk, als het kijk, moet, kijk, kijk, wel goed kunnen discussiëren erover. Ja. Dat jij... Kijk, dat ga ik jou niet verbieden. Maar ik vind het heerlijk dat ik het niet hoef. Nee. maar nou, ik moet zeggen, af en toe ben ik jaloers op je... en af en toe ook helemaal niet. Nee, dat kan. <laughs> maar ik weet niks en ik kom niks tekort. En mijn vrouw is gewoon een normale vrouw... die gewoon uh, alles mag. Ja. Dus uh, maak je geen zorgen om ons. Heel goed. Doe ik ja? niet in ieder geval. En ik, uh, nou, ik uh, ook die zondagsrust... dat uh, is iets waar ik, uh, waar ik me wel in kan vinden in ieder geval. Hey, <laughs> Al moet ik heel vaak werken op zondag, maar ja, dat is eigenlijk. Ja, ik ben lekker vrij. <laughs> heel goed, dank je wel voor je reactie, hey. Kees. Groeten. dag. Hoi, hoi. We gaan. Um... Zullen we muziek doen of gaan we nog even naar Frans? Nou, laten we nog even naar Frans gaan. Ja, Frans. goeienacht. Goedemorgen, goedendag. Um, ik had een vraagje over het recyclen van consumentelektronica. Ja. Eigenlijk waarvoor dat niet. Uh, de eerste vraag is eigenlijk dat het niet meer gestimuleerd wordt. Uh, want ik weet niet de exacte cijfers, maar het schijnt dat er uit 1 uh, ton puin uh, gemiddeld 1 gram uh, goud komt. En uit consumentenelektronica ligt dat geloof ik op 24 gram op een ton uh, consumentenelektronica. Ja. Plus je, je hebt nog meer dingen, zoals kopen en uh, andere dingen die er uh, waardevolle. Uh, uh, metalen die er eigenlijk in, de, in dat spul zitten, mm -hmm. maar waarvoor de, waar we ze daar niet meer druk achter zetten, dus een vorm van staatsgeld of wat dan ook, want nou, ik, ik heb het idee dat er heel veel nog gewoon de groene bak in gaat, of de, de grijze bak in gaat. Maar je betaalt toch wel nog steeds zo'n uh, 1 of 2 euro, hoe heet het ook alweer? Ja, verwaardingsbijdrage. Ja, precies, ja. ja. Ja, die betaal je, maar wel iemand? eigenlijk is een winkelier, was toen de bedoeling, verplicht om jouw uh, apparaat dan weer in te nemen. Tegen, tegen de tijd dat die, uh, dat die klaar is, zeg maar. maar mm -hmm. ja, staan er staan natuurlijk heel veel op zolder. En uh, ik heb het wel eens met een winkelier erover gehad. Ik zei, hoe kan ik mijn oude installatie bij inleveren? Nou, dat nemen wij niet in. Ik zei, nou, we hebben een x aantal jaar geleden een verwijderingsdag uh, voor betaald. Als je gaat het maar naar de milieustraat of wat dan heen. Maar eigenlijk, ja, de vraag is eigenlijk van waarom wordt het niet meer gestimuleerd? En ja, hoeveel koper zit er bijvoorbeeld nog nutteloos in de grond? Ja, ja dus, er zit inderdaad koper en goud, er zit van alles in. En nou ja, die, die apparaten die. Ooit was er een tijd inderdaad, kon je ze overal inleveren volgens mij. Ik moet ik eerlijk zeggen dat ik er niet heel veel van af weet. Maar je betaalt er een bijdrage voor, maar als je nou aan mij vraagt waar kun je ze kwijt? Geen idee. Ja, de milieustraat. Ja, traad, die ja. Ja, nou ja, ze zetten ze wel in een aparte container volgens mij. Maar ik vind het zo raar dat ze daar niet meer, uh, meer stim stimulans aan geven. Ja. Met, met de huidige, huidige goudprijzen. Ja, nou ja, zoveel goud zit er ook weer niet in volgens mij. Maar, maar ja, ik heb het volgens mij ooit een keer gelezen dat het ongeveer in een, uh, een ton... Uh, een ton apparaten, zogezegd, dat, dat er toch wel ja, richting de 20 gram goud in zat. Ja. Al die vervulde stekkers toen het uit natuurlijk. Wanneer? ja, nu is het even weer... In moderne apparaten zijn we iets anders in. Ja, maar is het het waard om dat er allemaal uit te gaan peuteren natuurlijk? Dat is de vraag. Nou ja, het zal, ooit komt er een punt dat het wel waard is. Nou ja, is het het waard om een berg weg te halen met, uh, waar een ton pijn weg moet dat te halen? heb jij weer gelijk in Frans. <laughs> Ik vind het een hele goede vraag. Dankjewel. We gaan, hem, we gaan hem neerleggen en uh, uh, opwerpen aan onze luisteraars. 0800 1121, het recyclen van consumentenelektronica. Dankjewel voor het bellen, Frans. Ja, dankjewel. Ben en we gaan kijken of er een antwoord komt. Ja, hopen. Oké, okay. goeienacht. Ja, Video Kill, de radiostar van de Buggles. Ja, het is een, een toepasselijke plaat altijd als, als het over televisie gaat. Dan moeten de radiomakers zich toch altijd even laten horen... dat radio toch echt het mooiste medium van de wereld is. Nou, daar ben ik het uh, absoluut mee eens. En uh, in dat, uh, dat mooiste medium, uh, daar is ook sinds kort een, uh, een prijs. Een publieksprijs. De uh, Radio Ring. Dat is voor het beste radioprogramma. En uh, ja, ik wil toch nog even voor de mensen die nog niet gestemd hebben... oproepen om dat op, uh, op Nachtzuster te doen. En er is ook een, uh, een personalityprijs... Uh, voor de beste vrouwelijke en mannelijke radioster. Uh, de zilveren radioster is dat uit mijn hoofd. En uh, ja, in de afwezigheid van, uh, van Astrid wil ik toch even vragen... of jullie daar even allemaal op gaan stemmen op Astrid... en op het programma Nachtzuster. Want hoe leuk zou het zijn als wij die prijs zouden winnen... Um, en dan moet je even gaan naar, volgens mij, radioring.avro.nl. En uh, nou, dat zou toch een leuk uh, welkomstcadeautje zijn voor Astrid... als ze over twee weken weer, uh, weer thuis komt en op deze stoel plaatsneemt. Dus uh, radioring.avro.nl. Even stemmen op Nachtzuster. En natuurlijk op onze eigen Astrid. Um, nou Tot zover de huishoudelijke mededelingen. We gaan weer door met uh, een volgende beller. Wie heb ik aan de lijn? Volgens mij is het uh, Hans... Ja, hallo. Dag Hans. Ik ga er even bezitten. Ga je even bezitten. Ik wil even eerst zitten. even vragen omdat ik hem een e-mail zou sturen. Uh, hoe, uh, ik woon trouwens om de hoek bij jullie. Oh. Zit er bij de. Uh, hoe heet de man die de telefoon aannam ook weer? Dat is Martijn. Heb ik net ook even genoemd. Martijn uh, is uh, mijn steun en toeverlaat deze nacht. Ja, die heeft namelijk een uh, adres liggen van iemand die uh, een begaafd plaat. misschien luistert die meneer toevallig. Van Daria Collins, die begraven is eens in uh, Florence. Mm. En het... Intrigeerde mij nogal omdat die Daria Collins. mag was wacht, wacht even, Op Wikipedia vergeleken wordt met een uh, tante van mijn grootmoeder, Matahari. Wat yeah. betreft dansen uh, dan. Ja. Yeah. Uh, ik heb voor hem een lijst met de 25 uh, begraafplaatsen in verband. Oké, zullen we dat gewoon even buiten de uitzending afhandelen, Hans? Ja, dat is goed. Dan, maar, dan, uh, dan uh, moet was... je straks... Moet je bij eventjes terug naar, naar Martijn. Zal ik even zorgen dat het teruggeschakeld wordt? Nee, dat heb al Martijn wordt. afgesproken. Maar voor het geval die meneer nou luistert... Ja. Hij kan een e-mail sturen naar lionelhampton.nl. Dus info .nl. Ja. En dan... ...heb ik gelijk contact met hem. Want okay. het reageert me nogal. Oké. Okay. Nou, heb ik je bij deze gezegd? Ik een gezicht? Vriendin, die in Florence zat... ...en die was bereid om daar achteraan te gaan. Maar ja, dat kon niet, want Astrid reageerde niet. Ah. Nou. Goed, dat is dat ook. Uh, we, gaan, uh, we gaan weer over naar de orde van de dag, Hans. Uh, die dekbed en die huismeid, hè? Huh? De huismeid. Het beste middel is om uh, je dekbed... Uh, ...of uh, dekens of wat dan ook... ...en je kussen gewoon in de vriezer te gooien. Eén of twee dagen. Je matras leg je gewoon als het vriest. Leg je één of twee dagen buiten. Ja. Ze allemaal weg. Oké. Want huismeid kan totaal niet tegen kou, begrijp ik. Die gaat gewoon kapot door de vorst. Ja, maar je moet het niet in de sneeuw leggen. Je moet het ook niet doen als het vriest en dooit. Dus alleen als het een paar graden vriest. Maar als je het in de wasmachine stopt, dan gaan ze toch ook wel dood? Nou, maar kijk, een dekbed, dat gooi ik niet in de wasmachine. En een matras ga je niet in de wasmachine. Nee, dat is waar. Dat moet je eventjes ik, ik heb nergens last van. Ik ben nog nooit in mijn leven gestoken. Dus, uh, maar ik doe het gewoon toch. Als ik het vond dat, uh, met uh, meid, ik heb er geen last van. Maar ik nee. doe niet tenminste als ik het graden vries of zo. Dan leg ik het gewoon een dag buiten. En de volgende dag nog een dag. En dan weet je En dan kun je weer frissen de winter door. Nou, het klinkt heel logisch. Dus ik, uh, ik, Dit soort tips heb ik nog niet van mijn moeder gekregen toen ik uit huis ging. Nee, en je, kusten, en je dekbed kan je natuurlijk gewoon in je eigen vriezer poppen. Ja, dan moet je wel een grote vriezer hebben. Ik nee, heb een ik... dekbed, als je dat goed oprolt, kun je dat onderin, als je een lader uithaalt, kun je dat in je gewone koelkast kwijt als je een beetje behoorlijke koelkast hebt. Ja, dan moet ik eerst mijn vriesvak helemaal leeg gaan eten en dan zou het er misschien in passen. Ja, nee, maar... ja, eet je het een keer weer leeg. Dan Wacht je even met eten kopen en je dag er een dag in. Ja, nee, dat kan inderdaad. Maar het is uh, volgens mij het praktischer om meer... inderdaad even te wachten tot het een paar graden vriest en dan het, uh, ja, het buiten te leggen. Dat gaat binnenkort toch gebeuren. Ja. Maar... En de meneer die uh, met dat probleem zit je weet niet in welke plaats je woont, valt het uh, taxeren van die uh, woon? Uh, nee, wat was het ook weer? De Karavan. de, de was het, hè? Ja. Weet nee, de, de de woonplaats uh, is mij even niet bekend. Nou, die meneer als die last het waarschijnlijk nog. Uh, ik heb vijf, niet, 45 jaar in de hypotheek gezeten. Hmm. En heb alles met taxa taxaties te doen. En ik heb die website nog steeds. En ik heb wel eens mensen. En dan laat ik, eh, taxio ik regel even een voorlopige opname. Dus dat kan ik eh, wel voor die man eh, voor bijna niks regelen. Maar ja, hoe krijg je contact? Of hoe krijgt hij contact met mij? Nou, wij hebben mee. hier sowieso alle nummers van, van de mensen. Um, en anders uh, moet, moet er even gemaild worden. En dat mailen dat kan naar uh, nachtsuster.omroepmax.nl uh, ja, En dan. Ik, uh, ik mailde dus vanmorgen naar uh, uh, Martijn. N Want ik moet het opzoeken, al die uh, begraafplaatsen in ons. En dan kan ik ook wel even. Nog een keer een aparte e-mail doen voor deze meneer. Ja, nou doe dat eventjes, want uh, even ter attentie van Daniel. En Daniel moet zelf ook even een uh, e-mail sturen. Dat gaat denk ik het beste. Hij mag ook ja. nog gewoon even bellen hoor. Maar het, het snelste gaat denk ik als we gewoon even als jullie even mailen met elkaar. Dan brengen wij jullie weer met elkaar in contact. Ik ga het even. Op, nou, Daniel schrijf ik zo wel wat ik al kan houden. En Martijn dus. Hè? Ja. Goed, nou dat gaan we doen. Ga je nog een plaatje draaien toevallig? Uh... <lacht> je hebt in de machine zitten. <lacht> wat? Uh... Uh, nee. Je mag altijd een verzoekje doen. Of we hem gaan draaien, weet ik niet. Maar je mag altijd een verzoekje doen. 1942, Lionel Hanton. Hmm. Uh, flying Home. En dan is het opmerkelijker, dat is mijn jazzheld. Uh, via Fibonis, maar het gaat om de saxolo. Uh, 1942 praten we over. Die is benoemd in de hall of pain van de rock'n'roll Als eerste rock'n'roll solo, terwijl de rock'n'roll nog niet eens bestond. En dat is okay. het leuke van die opname. Nou, ik ga kijken wat ik voor je kan doen. Oké. Okay. Maar we Bedankt. gaan eerst even een andere plaat draaien. Dat lijkt me wel ja, zo fijn. Hey, dankjewel. Prima, en uh, ja, 0800-1121. Uh, zullen we nog even een overzichtje doen... welke vragen er nou allemaal zijn? Uh, we, ja, we hebben nog steeds die vraag van Timo liggen. Wat gebeurt er met het geld als alles geautomatiseerd wordt? Want dan werken we niet meer. En dan wordt alles door robots gedaan. Hebben we dan nog geld nodig? Nou, een beetje een futuristisch plan. Ik denk dat we nog steeds allemaal moeten werken. Maar dat terzijde. Uh, nou, de huismeid, dat hebben we nu wel opgelost, denk ik. Maar als mensen daar nog iets over kwijt willen, mogen ze ook altijd even bellen. De zondagsrust. Hebben we ook net uh, uh, wat over gehoord. Uh, ja, wordt door iedereen anders geïnterpreteerd. Maar ja, in hoeverre uh, moet je dat uh, interpreteren als je in bijvoorbeeld in de Bijbelbeld woont? Mag je dan radio luisteren? Mag je televisie kijken. Uh, als daar nog mensen wat over kwijt willen, dan mag het. En wat nog steeds in ieder geval open staat, was de vraag van A3: Hoeveel wapens krijg je per wapenvergunning? Gaat dat per persoon of gaat het per wapen? En kun je er dan de hoeveelheid minutie aan aflezen? 0800-1121. Maar eerst een hele mooie plaat van Kloezo. Anne, als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen. Anne. Die momenten zouden eeuwig moeten blijven duren morgens vroeg Ik breng het ontbijt naar de kamer Het is nog donker en jij ligt nog van te slapen Je ene been hangt Je kan niet laten, een Moet je even gaven. Maar er is vandaag de schoenen. Vandaag nog niets te doen. We duiden... van Clouseau. En uh, voor de mensen die zich afvragen, waar is Clouseau gebleven? Nou, ik weet in ieder geval, Koen is in ieder geval nog uh, druk bezig in België... met tv-shows presenteren. Dat weet ik dan weer, omdat ik uh, heel veel tv kijk... in tegenstelling tot, uh, tot sommige mensen die niet eens een tv hebben. Wil, goeienacht. Goeienacht. Heb, heb jij een tv? Uh, ja, zeker. Een hele mooie. <laughs> en, uh, ik zou hem zeker missen als ik hem niet had... Ja, maar je hebt maar, wel een uh, vraag over het geloof in ieder geval. Ja, dat klopt. Ik, ik vind het wel interessant om daar nog even op te reageren, want uh, er is wel een antwoord gegeven op de vraag waarom een heleboel mensen die in de Bijbelbel wonen uh, de radio wel hebben geaccepteerd, maar de televisie niet alleen persoonlijk. Uh, bevredigde dat antwoord mij niet zo... want er was, dat, dat was meer zo van... ja, leef niet te veel naar de letter van de wet... maar volg je hart of zoiets. Mm. Maar daarmee is denk ik de vraag niet beantwoord... hoe die mensen van de Bijbelbelt dat interpreteren. Uh, dan moet ik wel zeggen dat ik uh, niet op de Bijbelbelt woon... en ook niet hun geloof uh, uh, hoe noem dat, uh, aanhang. Maar ik probeer me er wel bij voor te stellen... Hoe men denkt, en ik denk dan dat de televisie een beetje last heeft van een reputatiekwestie. bij een heleboel uh, zeg maar zware jongens, zware gelovigen. Vanwege bijvoorbeeld de, de vele hoeveelheid uh, seks-erotiek die erop te zien is. Maar de televisie wordt, denk ik, door een heleboel mensen nog vaak geassocieerd met. noem het maar even Sodom en Gomorra. Ja. De wereld, het zondige leven, geweld, uh, seks. Uh, nietszeggende quizzen, enzovoort. Uh, en de radio is al veel en veel ouder. Hè? Ook zelfs in de Tweede Wereldoorlog speelde die een hele belangrijke rol. Koningin Wilhelmina, die vanuit uh, Engeland, vanuit Londen... Uh, het volk toesprak, enzovoort, enzovoort. En dat reputatieprobleem... Uh, ik denk zelfs dat dat ook weer te maken heeft met het feit van... Uh, Oh, het is ook een acceptatieprobleem. Uh, dat we zeggen, als iets heel nieuw is... dan hebben vaak heel veel strenggelovigen de neiging om dan te denken... ja, nee, dit is te veel van de wereld, dit heeft God niet gewild, dit is zondig enzovoort, enzovoort. Uh, en als de hele wereld het heeft geaccepteerd en omarmd... dan, een, een paar decennia later, dan komen vaak ook nog de strenggelovigen ook nog met... ja, ja het is inderdaad uh, uh, mooi en... Uh, geaccepteerd. Toen het vliegtuig er net was, zou men waarschijnlijk ook net uh, hebben gedacht van uh, ja, een zondig instrument mm. en zo, dit kan God niet bedoeld hebben. Nu is het vliegtuig al lang en breed een geaccepteerd bevoermiddel om naar uh, warme orde te gaan. Ja. En, uh, nou, en nu heeft in de ogen van de strenggelovigen God het ook geaccepteerd. Maar uh, ik denk dat het belangrijkste is, en dan kom ik eigenlijk een beetje bij het belangrijkste, ja. en, en ook een beetje bij de antwoord van die ene meneer, uh, het gaat niet eens zozeer om, uh, om het, het voorwerp of wat dan ook. Het gaat meer om wat je ermee doet. Het gaat om de intentie waarmee mensen uh, de dingen of de uitvindingen of de televisies of wat dan ook uh, behandelen uh, zoals ze dat behandelen dat wil zeggen, stel je voor, even het voorbeeld... de laserstraal, daar kun je mensen mee doden... als je ben, van, van kwade zin bent... en daar kun je mensen mee genezen... als je zeg maar, van goede wil bent... en als je alleen maar ja. erop uit bent om uh, de wereld vooruit te helpen. En zo is het eigenlijk ook met de televisie. De televisie van zichzelf is gewoon een medium... en oorspronkelijk is het, denk ik, ook opgezet als, uh, als een educatief medium... Maar ja, van lieverlee en uiteraard door invloed van het geld... Uh, uh, werd het al commerciëler. En ging men dus ook voldoen aan de vraag van de massa. Nou, en dat wil de massa. Ja. De massa wil goedkope muziek. De massa wil erotiek. En de massa wil gewelddadige films. Maar het ligt niet aan de televisie zelf. Want het is van zichzelf, denk ik, een prachtig medium. Maar het ligt vooral aan hoe men ermee omgaat. En dan kom ik ook nog even bij die ene meneer... Uh, die ook uh, heel streng gelovig is. Ik, ik geloof wel dat meneer wat denken er is. Maar ik denk persoonlijk niet dat je kunt zeggen van... Uh, ik heb geen televisie, maar ik mis hem ook helemaal niet. Dan zou ik bijna zeggen, meneer, u weet ook niet wat u mist... Want nee. er, worden er worden op de televisie weliswaar veel pulp uitgezonden. Maar de EO heeft bijvoorbeeld ook geweldig mooie BBC-documentaires, eh, natuurdocumentaires uitgezonden. Ja, maar goed, dat is dan weer de, de, een de smaak. De involle... Sorry? Dat is dan natuurlijk weer een kwestie van smaak. Ja, ja, ja. Nee, dat, nee maar ik bedoel, ook van smaak, maar eh, kwalitatief. Uh, de kwaliteit is, staat natuurlijk buiten kijf of je het mooi vindt of niet. Het zijn hoogwaardige films. Er uh, zijn ook hele uh, interessante muziekdocumentaires of praatprogramma's. Maar goed, dat is aan ieder, uh, aan, uh, aan ieder ja. om te bepalen enzovoort wat hij ermee doet. En ik vind het wel prima dat de man zegt van oké, okay, ik mis hem zelf niet... maar ik respecteer de ander die er ja. wel graag naar kijkt. Dat vind ik hartstikke goed. Oké, okay, nou dat is een, dat heel, een goed, uh, heel goed punt daarover. wat je maakt. Sorry, wat zei je? Dat is een heel goed punt uh, wat je maakt. Ik, uh, ik, je. Ga, ik wil zo meteen weer even door naar andere bellers. Want er staan nog andere ja. mensen ook in de wacht. Oké. Okay. Uh, maar ik, ja, het, is, ja, het is toch gewoon ja, uh, zorgen dat je alles goed interpreteert. Ja, het is net als met het, het, is net als met het telefoon. Kijk, als ja. ik jou door de telefoon verrot scheld, dan is die telefoon geen slecht apparaat. Maar dan, is het gewoon, dan ga ik er niet goed mee om. En zo ja. gaat het ook met de televisie. Ja. Van zichzelf is het een prachtig medium, maar het is net wat mensen ermee doen. Wil, dankjewel. Oké, okay, fijne uitzending. Ja, oké, okay, jij Go. ook. Daas. <laughs> jij ook, zeg ik. Nou, vooral fijne nacht in ieder geval. Uh, 0800-1121. Uh, voor als je hier ook nog op wil reageren. Want uh, ja, het is toch een. Uh... Een punt wat veel mensen aanspreekt in ieder geval. Hoe moet ik die zondagsrust en hoe moet ik die radio en televisie interpreteren? En ik vind het ook wel erg interessant, moet ik zeggen. Maar we hebben ook nog steeds die wapenvergunningen openstaan. Want is zo'n wapenvergunning, wordt dat nou per persoon of wordt het nou per wapen uitgegeven? En uh, ja, wat moet je dan met munitie daarmee doen? Kun je dat er ook dan aan aflezen? 0800-1121. Leo, goeienacht. Goeienacht. Vertel. Uh, ja, ik had een tip uh, naar aanleiding van een vraag die dag drie weken geleden was uh, gesteld voor een, uh, door een uh, dame, een invalide dame. Uh, had uh, 30 jaar multiple sclerose en had problemen met, inst en problemen met instanties en werd steeds van alles afgewezen. En ja, dat is niet tot behandeling gekomen, omdat uh, Astrid vond dat een beetje te medisch. En ik zou uh, die dame, ik weet niet of ze, of ze nu luistert... en anders kan ze dat misschien via de regie uh, verkrijgen alsnog. Uh, verwijzen naar, de, naar mee. Naar wat? En dat is, uh, sorry? Naar wat? Naar mee. Dat is gespeld M2xE. En dat is, een, dat is een landelijke instantie die, uh, die mensen ondersteunt uh, die, die, die problemen hebben. Oké. Okay. Nou, ik, ik moet... En dan kun je ik... dus of een consulent krijgen. En ze hebben ook een sociaal-juridische afdeling. Oké. Okay. Uh, die, die haar zo nodig juridisch bij kan staan. Oké. Okay. Nou, we gaan niet uh, de zaken van drie weken geleden nog even behandelen. Maar uh, ja. als deze mevrouw het gehoord heeft, ik hoop het. En ik hoop dat ze er wat aan heeft in ieder geval dan. Ja. Oké, okay. en, en anders uh, dan, uh, heb, heb ik met de regie afgesproken... dat, ze, dat zij dat eventueel doorgeven, als ja. we haar nummer nog hebben. Als ze nu zitten luisteren, dan uh, kan ze nog even een mail sturen... naar nachtzuster.omroepmax.nl... of anders nog even bellen met, uh, met Martijn, die hier achter de, achter ja, de telefoon ja, zit. Ja, met Martijn heb ik dat afgesproken. Oké, okay, okay, Leo. Oké, dat was het even. Oké, okay, Leo, dankjewel. je Goeie jaar. Fijne vijf, nacht. Doei. Uh, Herman. Ja, nacht. nacht. nacht. Met Herman. Vertel. Ja, uh, ik heb niet specifiek de vraag gehoord over de wapens... maar ik denk dat ik er wel het een en ander van af weet. Dus wat was het precies ook alweer? Nou, het gaat over wapenvergunningen. En eigenlijk de, de bottom line is eigenlijk... Uh, je hebt een wapenvergunning. Kun je daar één of meerdere wapens mee uh, ja, verkrijgen? Eigenlijk heb je recht op één wapen of meerdere. Kun je aan het aantal wapenvergunningen in een gemeente aflezen... hoeveel wapens er zijn? Eh... Uh. Ja, want het staat op de wapenvergunning. Je hebt in principe één wapenvergunning. Het heet eigenlijk een verlof, wapenverlof. En daar kun je meerdere wapens op hebben staan. Oké, okay, en is er ook Alleen, een maximum? Alleen hoe meer wapens, hoe meer eisen dat je krijgt. Oké. Okay, en maar... dat wil zeggen, je moet, je moet sowieso lid zijn van een schietclub. Ja. En het is ook niet zo dat als je een wapen wil hebben, dat je naar de schietclub gaat en zegt van... Nou, ik word hier lid van een schietclub en je kunt morgen een wapen kopen. Dat is ook niet zo. Je moet uh, eerst lid worden van een schietclub. Nou, als het goed is, dan, uh, dan doet die schietclub uh, die, die in zoverre dat zij dat kunnen. Dan kijken ze je min of meer een beetje na. Of je wel uh, goed spoort, om het maar heel netjes te zeggen. Uh, dan ben je, moet je minimaal een jaar lid van zijn. Minimaal 18 schietbeurten hebben. En dan kun je naar de politie toe gaan. Dan zeg je van. Uh, ja, oh, ik, ik dan ga je eerst naar de wapenwinkel en dan zoek je een wapen uit wat je mooi vindt. En uh, daar krijg je dan een serienummer van. Met dat serienummer ga je naar de politie toe met je schietboekje van de club en je lidmaatschapspas van de club. En dan gaat de politie beoordelen of jij die vergunning gaat krijgen. Maar uh, kun je dan nog een extra wapen halen op dat vergunning? Als je, als je een vergunning hebt, dan kun je op een gegeven moment zeggen van nou, ik, ik, mijn ik wil mijn schietsport wat uit gaan breiden naar groter kaliber of naar eh, sneller automatisch eh, wapen, wat je wil. En dan ga je opnieuw, eh, dan ga je dan opnieuw dat traject weer in. Dan eh, ga je weer naar de wapen en dan zeg je van nou, die vind ik mooi. En dan, eh, en dan wordt dat ding voor jou aan de kant gelegd. En dan krijg je het serienummer van dat eh, wapen. En dan ga je weer naar de politie en zeg je van nou, ik wil die erbij hebben. Maar dan wil het zeggen dat je niet 18 schietbeurten per jaar moet hebben. Maar dan moet je er 36 per ja, jaar Ja, ja, dan zijn die regels ook weer gelijk strenger. Da ja, ja, streng. Je moet gewoon meer schietbeurten hebben. Dat is ook echt zien ja, dat ja. het een hobby is en dat het niet leuk is voor thuis te hebben. als je krijgt, bedoel. Nee, precies. En daar is ook weer een heleboel discussie over nu. Hè? Of dat... Uh... Of het, dan ja. nog, of het dan Nou, moet ik er wel bij zeggen. Kijk, kijk ik heb dan zelf uh, een, een wapenverlof. Oké. Okay. En ik, uh, ik, hoe weet het, ik uh, heb dus de afgelopen jaren. Normaal krijg je dus uh, regelmatig een controle. Of tenminste, dat, dat zou de bedoeling moeten zijn. Maar sinds het grote schietincident in Alphen aan de Rijn heb ik inmiddels al drie keer controle gehad. Oké, okay, dus daar wordt echt wel streng op toegezien? Daar wordt een stuk strenger op toegezien, ja. ja. Dat is wat ik ervaar. Er zullen natuurlijk ook mensen zijn die, die, die minder controles hebben. Want ja, dat is wat de politie zelf zegt. We kunnen ze niet allemaal nagaan. Nee. Maar ik geloof dat er rond de 78.000 wapenverloven in Nederland zijn. Ja, ja. Maar even, even, even heel kort ter nog terug naar de vraag. Ik wil nog andere mensen zometeen aan het woord laten. Dus nog even heel kort terug naar de vraag. Um, de, de, je kunt dus meerdere wapens op die ene uh, vergunning hebben. Maar zit er ja. ook, zit er ook een, een maximum op bijvoorbeeld? Of, of, Dat weet ik niet. Dat of, weet ik niet. Ja, of is het, ik het of is gewoon op één ja, merk? Of als je dan een, een andere wil, dan moet je weer een andere vergunning hebben? Nee, nee je hebt gewoon één vergunning en die staat voor jouw naam. Ja. En daar kunnen verschillende wapens op staan. Dus je kunt bij wijze spreken ja, ja. een pistool erop hebben staan voor de schietsport, en een, een, een, een groot geweer voor de jacht. Ja, dat kan. Dus, dus als, als bijvoorbeeld, zoals net genoemd werd, als, als je een gemeente hebt waar, waarvan bekend is dat er 900 wapenvergunningen zijn, dan zegt dat niets over het aantal wapens wat in die nee, gemeente aanwezig is. Nee, dat kunnen er zomaar 2700 zijn, als ik ja. begrijp ik bedoel. Dan kunnen er dus nou. drie, drie wapens op één vergunning hebben staan. Okay. Er is wel een maximum, dat weet ik zeker, aan het aantal minuutjes wat je mag hebben. Ja. Je mag in totaal 10.000 kogels op voorraad hebben. Oké. Okay. En dat is ongeacht hoeveel wapens dat je hebt. En daar word je daar dan ook op gecontroleerd als je controle krijgt? Dat wordt ook nagekeken, ja. En het wordt ook nagekeken hoe het, uh, het opgeborgen is. Het, uh, het, uh, ja. het, uh, het uh, wapen moet gescheiden zijn van de munitie. Dat heb ik wel gehoordje. gehoord, ja. Dus je moet twee aparte kluizen hebben... En ja, je mag, dus, je mag dus bij wijze van spreken, als je een automatisch pistool hebt, mag je geen geladen magazijn bij je pistool hebben liggen. Nee, nee dat is bekend inderdaad. Ben je een beetje goed in, uh, in schieten eigenlijk? Ja, er zijn dagen, dan gaat het dus rechtreter te de andere dagen natuurlijk. Maar dat is bij iedere sport. Ja, precies. Maar je hebt, je, je hebt er nog steeds een hoop plezier aan en uh, de, de, de extra controle die er nu is, dat... Uh... Dat slik je even voor zoete koek. Nee, luisterlijk voor doe. Gewoon aan de regels. Dus ja. ik heb er geen moeite naar ze van mij komen controleren. Ze kunnen me dag en nacht controleren, dus geen probleem. Oké. Okay. Nou, zo hoort het. Dus, ja. Okay. Nou, maar ja, weet je wat het is? Kijk, ze zeggen altijd wel van het is het probleem van de mensen die een wapenvergunning hebben. Nou, die, die trieste gast daarnaast van de Rijn, die, heeft, die had inderdaad een wapenvergunning. Even, even terzijde of hij het wel had mogen krijgen, überhaupt. Maar eh, als je per se kwaad wil en je wil de wapen... dan kun je hem ook in het illegale sowie verkrijgen natuurlijk. Absoluut, absoluut. Herman, dankjewel Oké. Okay. En succes met het schieten. Ja, prettige <laughs> nacht nog. Dankjewel. je wel. Jo, ben I've been alive, Too many times. But now I real Ah, uh ah, -uh, no more. Gun. I'm gonna get me a gun. And all those people who put me down, you better get ready to run. 'Cause I'm gonna get me a gun. I know my destiny. It's like the sun. See the best of me when I have got my gun. I'm gonna get me a gun. I'm gonna get me a gun. And those people who put me down, you better get ready to run. Cause I'm gonna get me a gun. God. Cat Stevens, en I'm gonna get me a gun. En uh, daar moet hij dan wel een vergunning voor hebben. Maar uh, ja, en dan als hij vergun zo'n vergunning dan eenmaal heeft, dan kan hij zomaar weer drie uh, guns halen. Dus dat zegt uh, op zich allemaal niets. Dat is het antwoord wat we net kregen. Op de vraag van uh, a hoeveel wapens je per wapenvergunning kunt krijgen. Um, en er staat ook nog steeds een uh, uh, vraag open over dat uh, recyclen van consumentenelektronica. En daarover belt Hans. Hans, goeienacht. Ja, Ik Goed Verstaanbaar. Je bent uh, redelijk verstaanbaar. Goed in de hoorn praten. Ja. Uh, ik hoor wel dubbel, maar het heeft te maken met de interferenties van de zendmast. Dat is een ander verhaal. Ik ben uh, zelf al een jaar een elektronica man. Ja. En uh, op het gebied van over televisies Dan heb ik altijd uh, de nieuwste uh, televisies. koop ik Zo'n dus beetje om de uh, twee jaar. Oké, okay, dus je gooit er ook ja. nog eens eentje weg. Nou, ik gooi geen eentje weg, maar die wordt gewoon ingenomen door de, de verkoopende de maatschappij... waar je uh, een televisie koopt. En je kunt zelf ook uh, de spullen wegbrengen naar een uh, centrum bier in Arnhem... en dan heb je een kaartje van, van de gemeente en je kunt ze ook zelf uh, wegbrengen. Ja, ja. Dat wordt ook uh, ingenomen, dus dat is helemaal geen probleem. En dan betaal je voor. Ja, want er uh, was net ook even nog op, uh, op de chat was er nog even een, uh, een discussie over... van die, die verwijderingsbijdrage. Bestaat die nou eigenlijk nog? Ja, die bestaat gewoon. Er zit in elk uh, toestel wat je koopt, of nou wasmachine is, of uh, gaan ze doen, door te, te betalen voor een paar eurotjes aan, aan de prijs. Maar dat is uh, gewoon een bekend uh, gegeven en dat is gewoon nationaal bekend. Ja, ja. Dat is geen probleem. Ja? Oké. Okay. Nou, dat is een kort maar uh, krachtig antwoord. Nou, ik wou even nog even over te leren over uh, de, de televisie. Ja. Nou, ik heb een uh, digitale medium. Ik ben zelf als hobby maar, Sorry, wat ben je? Ik ben Fiet, Hunter, Fiet met een D en dan Hunter. En wij, mijn hobby zijn het dat wij een heleboel uh, televisie-signalen uh, uit uh, de, uh, de luchtkanalen, uit, uh, de, uit de wereldkanalen via apparatuur, via satellieten. Oh, ja. Ik kan dat ja. de werelds ontvangen, dus ik kan 10.000 uh, tv zelfs ontvangen en ook de radio-signalen. Ik bedoel, dat is helemaal geen probleem. Maar wat ik wil zeggen, de televisie... Heeft, ik heb vijf jaar stad niet ontvangt. En dat heeft enorm veel diversiteit aan prachtige programma's. Aan veel en harde programma's. En niet die, die vrouwelijke programma's, maar echt programma's. Eh, of alles wat in de wereld gebeurt. Dus je hebt ook een openheid naar wat in allerlei landen gebeurt. Ja. Ik kan uh, terug uh, en terug, uh, terug, zeggen, je, uur terug kan ik uh, naar Chili, naar uh, Colombia. dan kan ik helemaal kort vangen. Maar ik kan ook naar de andere kant, naar China, Japan... Ik wordt allemaal het Engels zo wordt het uitgezonden. Ja, nou ja, goed. Het is, uh, uh, het is duidelijk, de maakt. mensen zonder televisie die missen heel wat. Ja, die worden gewoon uh, bekompen in, in, in de ontwikkeling. Ja. Dat televisie heeft enorm, die heeft tijd. Ja. En dan heb ik het niet over spelletjesprogramma's, in Vlaanderenko. Nee, maar echt programma's, zoals Discovery. Nou, er zijn uh, duizenden zenders ontvangen, die uh, prachtige programma's. Ik heb zelfs uh, de, de Full HD-TV, dus uh, volledig High Television. Nou, als ik die diverse Duitse zenders pak, die geven allemaal informatie, thema van een ARG, ZDF. Nou, die kan ik ontvangen een Full HD. Ja. weet je wat ik nou zo jammer vind, Hans? Ja. Dat, uh, dat telefoons, dat blijft altijd nog wel een, een probleem. <laughs> Om een goede verbinding te krijgen met een radiostudio, dat, dat je toch nog steeds zoveel problemen hebt met het geluid van een telefoon. Het geluid van een telefoon blijft altijd het geluid van een telefoon. Dat, dat wordt op de een of andere manier nooit beter. Nee, dat is jammer. <laughs> dat is. Hebben we nu ook een ja. beetje last van. Ik, uh, daarom uh, ga ik maar, het uh, kort met je houden. Maar als ik eventjes uh, kunt zien... als jullie gaan naar <laughs> www.fiethunter.com, dan kunt ze zien wat wij allemaal kunnen ontvangen. Feedhunter.punt. Ja, www.fiethunter.com. Ja. En dan krijg je mijn collega Rini... en ik kan je uitleggen wat er allemaal te ontvangen is... en wat de diversiteit heeft... Oké, okay, nou dan kan, ja. kunnen de mensen van de Bijbelbelt even kijken wat ze allemaal missen. Ja, dankjewel na, Hans. Na, na, dit, na, na dit programma, hè? Ja, precies, heel goed. Even blijven luisteren ja. nog. Ha Hans, dankjewel. dankjewel. Dag, Dag. Dag. We gaan naar Johan. Ja, goeienacht. Uh, goeienacht na Johan, wat kan ik voor jou doen? Ja, ja ik, ik had eigenlijk een uh, vraag willen stellen. Ik heb uh, uh, nou last van een tandfeest. En uh, voor mij kan was iemand misschien weet... Uh, uh, wat er aan gedaan kan worden als je uh, terugtrekkend uh, tandvlees hebt. Terugtrekkend tandvlees? Ja. Wat, uh, heb je er al lang last van, uh, Johan? Nou, uh, al, uh, al een paar maanden. Ik ben al naar de tandarts geweest. En ja, ze zeggen wel dat uh, ik anders moet poetsen en zo. Maar ik heb ook verschillende tandpastas ge, uh, geprobeerd en zo. Ja. Maar... Uh, ja, ik weet niet wat er misschien een andere oplossing misschien, uh, nog is. Dus, dus de, ja, ik wil het niet gelijk onsmakelijk maken op de radio... maar de, de gaten tussen je tanden worden zeg maar, steeds groter dus op die manier? Ja, het, uh, bijvoorbeeld vooral boven. Zodat uh, de tandvlies uh, steeds verder naar boven uh, ter, terugtrekt, zeg maar. En uh, is, het, is het dan ook ontstoken en zo? Of is het alleen het terugtrekken? Uh, ja, het, vooral het terugtrekken... Uh, het is nog wel rood en zo. Het bloedt niet of zo. Er verder. Maar... Oké. Okay. Dus het is, het is, het is echt het het, het, het, ja, het... het drinkt zich naar beneden, zeg maar, bij, ja, bij ja. je benedenkaak. Zeg maar, en boven, gaat het naar boven toe. Maar ja. verder bloedt het, bloed het niet erg? Nee, okay. nee. Het is ook wel een beetje een raar gezicht dat het allemaal ja. wel wat uh, ja, openkomt staan de tanden en zo. Oké. Okay. Nou, het, het wordt opeens een medische rubriek hier bij, bij Nachtzuster. Maar dat ja. kan ook. Ja, ik voel mij ook af. Misschien had het misschien ook een beetje te maken kan hebben met bacteriën misschien in de mond. Want ik heb ook uh, uh, last van de tong dat die uh, wat vies is. En ik heb al uh, zo'n keer schoongemaakt. En er uh, is ook wel te achter in de tong. En ja, ik ben er naar huisarts nog voor geweest. Maar ja, ik, ik weet niet wat dat kan zijn. Maar wat heeft je huisarts dan gezegd? Ja, ze zei dat het uh, niet echt kwaad kon en zo. Dus ja, ik neem aan dat hij uh, allemaal gelijk heeft. Hmm. Maar ma maak je je zorgen? Uh, ja, een beetje wel natuurlijk. Je bent natuurlijk bang dat uh, je iets anders misschien daar los komt te zitten of zo. Ja. Nee, ik, ja, goed, ik, ik kan me voorstellen. Um, jo, ja. we gaan kijken of we bellers hebben die uh, nou misschien dat er een tandarts luistert. En misschien kan die een, ja. een, een goede tip geven voor een uh, aparte tante, tandpasta of een uh, mondwater. Mondwater, ja. heb je dat al geprobeerd? Ja, ik heb uh, mondwater allerlei uh, dingen geprobeerd. Andere tandpasta, tandenborstel, nou. borstels. En ik ben ook nog naar mondhygiëne geweest en meer. Uh, en ze zeiden tegen mij dat hij zwanger gemaakt moest worden. Maar... Uh, uh, gemaakt moest worden. En dan uh, ben ik naar de eigen tandarts gegaan. En die is wel wat schoongemaakt, maar nog niet uh, heel erg grondig. Dat niet. Nee. Oké. Okay. Nou, Johan, uh, dankjewel voor het bellen. We gaan kijken of we, ja. een, uh, of we iemand kunnen vinden die jou of kan helpen. Johan, ja, dankjewel. Fijne nacht. Zou ik al fijn vinden, ja. Bedankt dan. 0800 ja. 1121, dat is het nummer als je Johan kan helpen met zijn probleem met zijn terugtrekkend tandvlees. Ja, we zitten in het, uh, in het medische uurtje, geloof ik, van Nachtzuster. En verder hebben we nog allerlei vragen. Uh, ja, 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Mailen, dat kan ook nog steeds. Nachtzuster, Na het nieuws dan zijn we weer terug met het de derde uur van Nachtzuster. Tot zometeen.